KLM-baas Pieter Elbers roept pilotenvakbond VNV op... alsnog akkoord te gaan met de afspraak dat er bij KLM na 2022... mogelijk nieuwe bezuinigingen op de salarissen komen. Doet de bond dat niet, dan is de toekomst van KLM mogelijk in gevaar, zegt Elbers. De deadline voor een akkoord is vanmiddag om 12 uur verstreken. In een verklaring schrijft de pilotenbond... dat de aanpassing van het akkoord van begin deze maand... op deze korte termijn niet realiseerbaar is... De bezuinigingen zijn een eis van minister Hoekstra voor de noodsteun aan KLM. In Den Bosch heeft de politie gisteravond waarschuwingsschoten gelost... bij de aanhouding van jongeren die betrokken waren bij een beroving. Het ging om een groep van zo'n 25 jongeren die het voorzien had op vier vrienden. De politie wist twee verdachten kort daarna aan te houden. Een derde werd opgepakt na het lossen van waarschuwingsschoten. Het gaat om drie minderjarige jongens uit Vught. Rotterdam zat tot over zijn oren in de slavernij. Eén op de acht Rotterdammers heeft tot slaaf gemaakte voorouders... meer dan welke stad in Nederland ook. Blijkt uit een groot onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van de stad... in opdracht van de gemeente. Volgens de onderzoekers waren regenten, kooplieden en andere leden van de elite... eeuwenlang nauw betrokken bij slavernij en kolonialisme. Het onderzoek was een initiatief van oud pvda raadsnit Peggy Wijntuin. Het weer, er trekt een regengebied over het land. En vooral aan zee gaat het ook hard waaien. Minima liggen rond de 11 graden vannacht. Morgen overwegend bewolkt, van tijd tot tijd regen. Veel wind en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Ja, geen zorgen, we zijn er. Ja, een klein mankementje heb je wel eens. En te tegen het is de hele van 8 uur. Zij Ze zeggen welkom. Ja zeker, Whitney Houston, hier bij CFM Entertainment Field, to tot de klok van 8 uur. En yeah. ja, with somebody who loves me, don't you wanna dance, say you wanna dance, uh, en yeah. ja, ga zo maar door. Heerlijk, jouwe ja, hoor, heerlijke muziek om mee te starten, hè? en uh, ja we gaan natuurlijk uh, lekker verder. En uh, zo dadelijk, oftewel straks in het uh, tweede uur, gaan we dus uh, naar de bent Stretto. Maar eerst nog eventjes een lekkere muziek. En uh, dat doen we met... Uh, Chris Templeton en Tennessee Whiskey. Entertainment for you. Meer dan radio. Dus zeker de moeite de waard... Uh, ja, om, uh, om te blijven luisteren natuurlijk... hier bij uh, CFM Entertainment for you. En zo dadelijk uh, strakjes natuurlijk ook... Uh, Beb en Bert. En de zaten natuurlijk... Used to spend my nights out. lekkere muziek. Hier bij CFM Entertainment for You. En dat allemaal met Tennessee Whiskey en Chris Appleton. Oh, heerlijk, ja. We gaan eventjes naar wat uh, Nederlands zalig en uh, dat doen we met uh, Jeff van Vliet. En we hebben we over een laatste kans. Later is die natuurlijk ook nog uh, ja, gezongen door uh, André Hazes Junior natuurlijk. Ja, maar het blijft een heerlijke plaat. Blijft er natuurlijk bij. Straks is Beb en Bert ernaast zaten. En natuurlijk, de band stress uit Alkmaar. Dat ik oneerlijk ben geweest. Het spijt me. Dat het vertrouwen niet geneest. Oh, het spijt me. Dat ik je verdrietig heb gemaakt. Nog het meest, Oh, vergeef me Voor wat ik jou heb aangedaan Vergeef me Ik kon de verleiding niet weer sta Vergeef me ik Weet dat ik mezelf al voor mijn kop zou willen staan van Vliet en uh, ja, deze Amsterdamse straat te maken. En gaat had het over de laatste kans. We gaan uh, nou, lekker gaan houden. Je hoort hem al. Juanita en Nick McKenzie. On, in the land of the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 Let me Zo, dat was hier dan lekker de oude, oude Juanita van Nick McKenzie. En we gaan lekker naar de nummer 1 in de Entertainer for You, Dutch Top 5. En dat is natuurlijk Door de Wind in Miss Montreal. Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.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 Ja, we gaan naar Amsterdam, naar Koos en Frans Bouwen. En uh, zij hebben het over goede Vrienden. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Twintig jaren, voor iedereen mijn lied Soms over zonnestralen, maar ook over verdriet Ze zijn voor mij gevlogen, ik denk ervan kan terug Ik heb ervan genoten, wat ging die tijd toch verleurd Ik kende al jouw liedjes, ik zong ze zo vaak mij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 Zoveel geluk gevonden, de sterren bleven stralen Voor ons al zoveel jaren, muziek maakte ons heen En vrienden voor het leven Soms zwaarden en ook tranen, en had ik best verdriet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 Voor het leven, Oos Frans Bauer. We gaan lekker naar Berget Louis en zij hebben het over Ticket to the Tropics. Woo! En luister maar goed, want dat is de Ticket to the Tropics van. Eh, ja, Gerard Joling, niemand anders natuurlijk. Here I am and sitting, it's getting cold. The morning rain against my window pane. While the world looks so cold and gray, in my mind I drift away. En uh, Ticket to the Tropics hier bij CFM Entertainer voor Joep van de Tolweg. Uh, Tina en dat allemaal in zandwoord natuurlijk. We gaan een lekker plaatje draaien van de uh, zuidenburen. En dat is Ayla Doens. En zij hebben het over Love Live. En dat is uh, tevens, uh, haar laatste nieuwe single natuurlijk. Uitgekomen. Ik wil het niet lang zien. So Ik like so last night, something I should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 Who can shake ya No troublemaker who can break ya least adapt your behavior Don't come crying I ain't about you Come on and dig a little deeper oh. Find a man who is the keeper Stays around cause he needs ya I think she might be right Some of the best food that I've ever tasted The best time that I've ever wasted Is it a bad sign that I don't remember his name? by the time I get dressed He'll be hitting the trail All these superficial flings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 Lekkere, ja, lekkere beat, Love life van onze zuidenbuur Ayla Doens En uh, dat allemaal hier bij GFM Entertainment for You. En uh, even kijken hoor, ja, ja, ik hoor hem. Ik ben Bert. Ik ben Bert. In de daar zaten. En wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM Zandvoort. Hallo, paraplu. Zo is dat hè Bert? Zo is het dit, laagbaar. Ja. wat een gezelligheid. Ja, hè? <laughs> ja, ja. ja hè? Ja. dat is een, een, een, heel, een heel nieuw nummer, zeg maar, uit, uh, van onze zuidenbuur, uit, uh, uit België vandaan. Ayla Dooms. Zeg, die Vlamen kunnen er ook wat van, hè? Ja, toch? Ja, nou, nee, het klinkt lekker. Beb zit ook naast me. Die staat ja. Erbij. Beb, erbij. Ik heb een gekeken naar de beste saars, maar dat was toch ook wel weer even top, hè? Ah, zeg. Heb je net gezien, Fred? Welke? De beste zanger, De beste saars, En programma. Uh, heb ik, ik heb toevallig net een nummer gedraaid van Birgit Lewis, uh, van uh, The Ticket to the Tropics. Dat is wel een oude, maar uh, uit uh, 2011, geloof ik, maar... Oh, Oké, okay. jij ja, was er die keer niet bij natuurlijk. Nee, nee, maar we zaten gisteravond, we zaten geloof ik, we zaten even te kijken daarna naar de beste zanger. Ja, dat is leuk hoor. Ja, nee, ik heb, ik heb het niet gezien, want ik zat uh, eventjes uh, ja, bij, uh, bij de kleinzoon. Uh, die, die, die is nog niet zo oud, die is net geboren, dus... Uh... Oh, oh, oh wat dit, leuk dit jongen. Ja, ja, dankjewel. Een kleinzoon, wat leuk zeg. Ja, dus je bent ja. opa geworden. Uh, ja. Ja, ja, ja. Opa Fred. Zo is het! <laughs> hey. Zeker! maar nou, het was de week hier weer, Fred! Ja, zeker! En uh, wat, uh, wat hebben jullie nog uh, ondervonden door, uh, door al deze uh, ja, nare gebeurtenissen? Ik heb van de week, ja, tegen Willem ik voor het eerst heb ik zo'n verdomde rood kapje op mijn smoel gehad. Een rood kapje op je smoel? Nee, en niet een, <laughs> een rood, rood kapje. Oh. Ja, denk ik, ja, dat is wel beter geweest! Ja. Rot -kapie. Rot -kapie. Oh, een rotkapie. Een er niet goed van. Ik vind het, ik vind het vreselijk zo'n ding. Ik, ik probeer echt alles te ontwaken om zo'n dingen op Bobby boel te doen. Ik voel me zo al bijna korf met zo'n ding. Ja. Ik was van de weg even bij de een garage. Je zit in zijn bedrijfsleider, die zit de hele dag met zijn kapje voor zijn mond. Ik zeg jongen, moet je dat de hele dag op hebben? Ja, zegt hij. En ik heb een belast van mijn kop, mijn koppijnen, en daar krijg ik ervan. Ik zeg ja, vind je het gek? Je zit je eigen komen. ik zit hier. je je je het zo goed uh, doen <laughs> als je, ik auto. Ja. <laughs> ja, je zit je eigenlijk, eigenlijk uh, te vergiftigd in een beetje. Ja, absoluut, jongen. Ja, maar ik begin er niet aan. Nou ja, goed, uh, maar goed. Dat alles wint behalve dat. <laughs> ja, ach, nou ja. Beb zou zeggen, alles wint behalve een vent, hè? Ja, ja, zeker zo, Kom, zeker beter. Verlopen uh, <laughs> zitten we bijna weer vast met ze allen uh, we zitten er een beetje aan te Ja, wat ja. verdorie. Ja. Ja, nou, weet je, we, we hebben gedaan, we zijn, uh, vorige week zijn we begonnen. Zijn ja. van lanen. Met lijnen. Van lanen. Nou ja, ja wat de kilo's die voegen gedaan, jongen. Ja, als ik niet uitkijkt. Ja, ja, nu wel. Ja, ja. ja. ja. wat verdorie. Dus we we zijn... Uh, uh, Weet koolhydraten vrij of arm zijn we bij zich. Ja zeker, ja, het gaat vliegen weg. Ja, gaat goed hoor, Fred. Ja, zijn jullie ook nog gesloten met het café of niet? Ja jongen, dat wordt helemaal nood met wat. Ik denk dat we waren, weet dit wel, een, een, een, een, Ja, wat worden we dat ook bent? we erbij? Ja, wat Nou we Ik heb geen idee jongen, de stoffen zitten de Ik denk dat we de muziek ingaan. Ja. En de schaap met vijf poten, gaat dat nog door? Ja, wat ja, ons betreft maar wel. Wat ons betreft, helemaal ja, we zouden een beetje, een beetje gaan uh, wat, wat opnames gaan maken hier in een café. Nou, dat wordt ook weer niks. Nee, ja, iedere keer is weinig een bepaald idee, maar dan gaan we dit doen. Ja, dan kunnen we dit weer naar fluiten. Ja, dan ja, ja, gaan uh, <laughs> <tijd> we het weer dicht, hartstikke idee. Ja, ik heb met, met, met ons, maar zeker met, ook met alle collega's, ontzettend mee te doen. Want het is echt niet te ja. hard, joh. Want nee. dat koppen vallen, de een naar de ander, ja. wat, je, wat dat betreft. Ja, het is, het is inderdaad triest. En in, nou ja, we hebben ook het nieuws mogen ontvangen van de KLM. Dus dat het, de steun eventjes nog niet doorgaat. Nee, nee, zeker. Nou ja, goed. We gaan bij, maandag gaan we bij de studio in. Ja. En, en dan gaan we onze kerstsingle gaan we opnemen. De kerstsingle, ja, daar gaan we op wachten. Met kerst kom ik oh, dat je wordt toe. Alles wat lacht in je oor. Ja, ja, dat, dat leuk. wordt leuk. Maar, kom je naar mij toe? Zeg je dat nou? Nou Vooruit. Ja. <laughs> <laughs> ja, dat wordt wel leuk. Dus die gaan we maandag gaan we die opnemen. Ja. En nog een andere single, hè? Wat was die andere ook weer? Uh, uh, ik voel me zo eenzaam hier met jou. Ja. En dan hebben we er nog eentje. Dat, uh, dat betreft ook de kerst? Of, uh... Ja, die moet ik huilen. Wat zeg je nou? Ja. Dat zeg je toch niet? zeg nee, nee, nee, nee. Dat is niet titel. Ja, dat is waar Er komt nog een single-hand. Dat gaan we gewoon gewoon Ja, ik ga het. Zeg je niemand zeggen? Nee, dat zeggen we niet. <laughs> Ik zeg het niet, we denken het alleen maar. Als ik jou zie, dan word ik halen. Oh, zeg je dat tegen Bep? Nou, dat liedje ligt al heel hele tijd op de plank. Ik zal je zeggen: dat is ooit ontstaan toen wij in de sauna waren. En toen, uh, toen zat ik met mijn beentjes lekker in, in het water te peddelen. Zo. Ja. Komt er opeens zo'n vrouw? Die komt er naar buiten rennen. En die begint toch tegen kinderen te bleren dat ze niet in het water mochten springen. Nou, het was niet om aan te horen. <laughs> en ik spring gelijk, spontaan begon ik. Als ik jou zie, dan moet ik huilen, okay. de tranen in mijn broek. En ah. <laughs> ja, dat liedje hebben we helemaal afgemaakt. En het is lekker, want in dat liedje kunnen we lekker helemaal van leertrekken. We gaan gewoon helemaal uit ons dak tegen al die ellendelingen die altijd maar met een glas wat half leeg is zitten te Ja. Weet je, dus ja. met, uh, dan gaan we gewoon eens even lekker, uh, die, die gaan we opnemen. Zo is het, glas is altijd half vol, hè? Zo is het. Ja, Zo is het. Is ja, Blijven al... lachen. Ja, je moet er altijd weer wat van maken. Dus, dus, het uh, zijn uh, uh, rare tijden, maar over het algemeen zijn het ook wel weer hele bijzondere tijden. Hip, hip. Absoluut. Ja. Ja. Ik vind het ook. Ja. Er zijn altijd weer positieve dingen. Dat is zo. Ja, toe. zo is het. Helemaal. Zeg, Fred, dus jij bent allemaal in je openschap bezig? Heb je al een live verschoond, jongen? Ja, ja, ja. De, de eerste lawaai is al verschoond, hè? Ja. Maar heb jij het gedaan? Of, uh... Ja, natuurlijk. Jij... Ja, ik, ik, ik heb er zelf ook al drie, he. Die zijn ook wel uh, de deur uit. Je wilt het niet meer, hè? Want die moet niet rauw worden. Nee. Het blijft allemaal leuk. is ja, dikke goed. Zeg, nee, ja, goed. Dus we zijn aan het lunen En uh, voor je het weet... Uh, ja, dus, uh, wij kunnen een koprol in een de en, uh, maken straks. Ja, toch? <laughs> Dus, uh, nou ja, dus, uh, ja, ja, je voelt hem al aankomen, hè? Ja, je hoort hem al, hè? Ja, dat is uh, uh, ons on, on, on lied, wat eigenlijk gewoon na de feestdagen moet worden gedraaid. Dus. Ja, ja, maar dat draaien we hem ook nog in januari. Ja, we doen, ja, doen hem. Eh, toch? Van tevoren en daarna, dat dus Zit wel altijd goed. Zo is het. <lacht> Morgen gaan we al ja. Zo is het. Hey, Beb en Bert, en ik zou zeggen een hele fijne eh, avond. En eh, ja, een goed weekend toch natuurlijk. We gaan het best niet doen. Mensen allemaal, geniet ervan. En uh, hou het glas half vol En hou het glas half vol, inderdaad. En we checken met de hand uit. Aju, paraplu. Hey, groetjes. Aju. Aju. Hoi, hoi. Udereen het zijn en mijn zakje frit. Het wordt nu net gezellig, dus geen sla of rode biet. En morgen gaan belennen, maar vandaag nog Door een wortel, het ontroert me telkens weer. En voor de lunch, je bakjes sla en badrouwkost voor het diner. Maar het wordt nu net een, een beetje, beetje leuk, dus voor nu geen, geen goed idee. We wachten nog even. Hoor. Here ik ook. En morgen hey. gaan we lijnen, maar vandaag nog niet. De zijn er, maar ik heb mijn zakje Het wordt nu net gezellig, dus geen sla op rode biet. En morgen gaan we maar vandaag nog niet. Wat moet je nou met je wasszakje? Bij mij maar een glas water met een broodje van het riefbord. Het bevrijdje van een kater. Nee, het verlicht je echt enorm. Ik ga te gek op 20 pluskas, hou van soja en mortenjak. Maar, maar het wordt nu net een, een beetje leuk, dus het interesseert me zicht, nu geen Zijn er maar, mijn een zakje, een zakje. Het wordt nu net gezellig, dus geen sla op Rode Piet Nee, morgen gaan maar vandaag nog niet We zie je nou tot aankelen met je bakken, jongen Maar luister beste mens, nu de moraal van het verhaal Want ja, daar binnen grenzen en dat weten we allemaal Outline van Lady Goede shit. Worden we allemaal rot Al is alle, alle dagen De bonen Ook niet echt gezond Ach als ik hem met darmen denk Krijg ik nu een kramp heb En nee, wat dacht je van die meur Ben we in de bocht Ik ken er nog geen. Morgen gaan we lenen, Maar vandaag nog niet Iedereen is zijn morgen is mijn zakje friet Oof. Het wordt nu net gezellig Dus geen sla op rode biet en Morgen gaan we lenen, Maar vandaag nog niet yeah. Morgen gaan we lijnen, maar dag nog niets. Iedereen het zijne, maar het mijne zakje is. Er wordt nu net gezellig, dus geen op rode biet. En morgen gaan we lijnen. Ga je nou je zin met je zakkie? Nou, geen plastic bakkings meer, dat bedoel ik. Oh ja, ja, ook voor het milieu. Sais is limmer. Precies, als je het maar weet. Is antwoord. het jongens. Ik, ik vond me de kool.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 you I never lost you you were never mind. did you give me all that you gave me just because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 you, 'cause you were never mine. I never lost you. I never really lost you. How could I lose you? 'Cause you were. Nevermind. Janiva Magnus en you and Nevermind never moet ik zeggen. We gaan verder met Danny Vera. En uh, zijn. Hit heet eigenlijk Pressure Makes Diamonds. Entertainers voor jullie tot de klokjes van 8 uur. Blijf lekker luisteren, want uh, ja, zo dadelijk hebben we hier natuurlijk uh, de band Tretto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 We gaan verder met de Nick en Simon en zij hebben het over Vaarwel Verleden. ZANG en Simon. En uh, we gaan nog eventjes verder. Tot aan het nieuws van uh, 7 uur. En dan, uh, dat doen we met uh, ben ik het even kwijt. Ja, Roy Donders. en zijn nieuwe single die heet uh, Wil je wel met mij. Ik ben zo verliefd, ik ben de weg even kwijt. I'm you het laatste nummer voor, uh, voor het nieuws van 7 uur met Bert hier En ik heb liever dat je nu gaat. Wij zijn uh, zo weer terug in de tweede uur. Ik zou zeggen blijf lekker luisteren. Ik vraag je niets meer. Want jij liegt ieder woord steeds maar weer. Ik vraag je waarom. Want jij speelt met de waarheid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 We beleven. Nee, je komt bij mij echt Ik zeg u... 9, straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur.